Maar waar ik nu voor kom... Ik ben op het ogenblik bezig redacteuren aan te trekken voor dat project. En in die gesprekken wordt telkens uw naam genoemd. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar nou, toch is het zo. En u begrijpt nu wel waarvoor ik kom. Bent u al op het museum geweest? Daar ben ik begonnen. Want het museum houdt zich bezig met het dagelijks leven. <coughs> Ik heb daar met meneer Vester-Jeuring, met meneer Wiegel, met meneer Cassis gesproken. En die verzekerde mij dat als er één man in Nederland is die dit aan zou kunnen, dat u dat bent. Dat kan niet. Ik weet daar niets van af. <laughs> meneer Wiegel heeft voorspeld dat u zo zou reageren. U bent te bescheiden. Nee, ik ben niet bescheiden. Het is alleen mijn opdracht niet. Ik onderzoek de verspreiding van tradities en niet het dagelijks leven. Het dagelijks leven is het terrein van het museum. Ik kan me voorstellen dat u er eerst nog eens over wil nadenken. Ik zal het zeer op prijs stellen. Ik hoef er niet over na te denken. <stut> Staat u mij in ieder geval toe, dat ik er nog eens op terugkom? Over een maand of zo. En er is nog iets anders. Men heeft mij verteld dat u een kaartsysteem hebt. Iedereen heeft een kaartsysteem. Ja, maar het uwe zou heel bijzonder zijn. Degene die mij dat vertelde, had het over een miljoen fiches. Wiegel. Inderdaad. Zou u een bezwaar tegen hebben, wanneer dat gebruikt werd door de redacteur? Gesteld natuurlijk, dat u zelf geen deel zou willen uitmaken van deze redactie. Dat kaartsysteem is niet openbaar. als iemand ons een vraag stelt, dan krijgt hij antwoord. Dat vind ik bijzonder royaal. Als u mij dan toestaat dat ik u... Over een maand nog eens op bel. Maar het antwoord hebt u al. Dat weet ik. Maar ik bel u toch nog even. Dag meneer Koning. Dag meneer de Vries. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. U vindt het verder wel? Ik uh, vind het wel. Wie wiegel nog eens dood. Met Koning? U spreekt met de gemeentesecretaris van Gent. Spreek ik met dokter Koning? U spreekt met meneer Koning. Hmm. De burgemeester wil u spreken een ogenblikje alstublieft. Spreek ik met dokter Koning? Ja. U herinnert zich onze correspondentie over de verhalen van Stinnissen? Ja, ik heb u geschreven dat dat niet kon. Ik zou daar graag nog eens met u en met Stinnissen over praten. Heeft dat zin? Ik dacht dat dat misschien wel zin had. Ik heb het Stinnissen ook geschreven. Dat weet ik. Maar u weet misschien niet dat Stinnesse ernstig ziek is. Nee. Volgens de doktoren heeft hij nog maar een half jaar te leven. Dat is erg. Dat is heel erg. En dan had ik gedacht dat het voor hem een grote voldoening zou zijn... als hij voor die tijd de zekerheid zou hebben dat zijn verhalen in druk zijn verschenen. Ik heb daar niet met hem over gesproken, maar ik kan me dat zo voorstellen. Ja. Misschien dat wij hem in zo'n gesprek op een of andere wijze die zekerheid kunnen geven. Ten meer, omdat u toch op het plannen voor een uitgave rondloopt. Goed, doet u maar een voorstel. Uh, woensdag 17 juli. Dus morgens om 11 uur. Afgesproken. Ik heb het genoteerd. U ziet me verschijnen. Daar ben ik u zeer recentelijk voor. Ook namens de heer Stinnissen. Dat hoop ik. Daar ja, kunt u wel verzekerd zijn. Dag, meneer Koning. Tot woensdag 17 juli 11 uur. Uh. Ging dat over Stinnissen? Ja. Die burgemeester wil nu een persoonlijk gesprek. Doe je dat dan? Stinnissen heeft nog maar een half jaar te leven en dat wordt nu uitgebuit. Maar moet je je daar dan door laten chanteren? Het hoeft niet, maar... De man voelt waarschijnlijk intuïtief aan dat ik in zo'n gesprek zo week als was ben. Ik ben maar blij dat ik er niet bij was toen je van die landen viel, want ik had vast ontzettend moeten lachen. Ik moest al lachen toen Joop het vertelde. Joop heeft zich goed gehouden. Dat is toch ontzettend knap. Misschien had je je wel doodgelachen, dan waren we jou ook nog kwijt geweest. Ben je van de ladder gevallen? Vorige week, toen jullie met vakantie waren. En denk je nou echt niet dat dat van de houtworm is? Nee, het hout was versplinterd. Ik vind toch dat je een beetje moet oppassen. Als je die houtworm zijn gang laat gaan, dan krijg je ongelukken. Ik ben daar niet zo bang voor. Ik zou daar toch voor oppassen. Goedemorgen. Ja, ring. Heb jij misschien even tijd om over de vacature graansvuur te praten? Nu? Nee? Eigenlijk wel graag. Hebben jullie iemand op het oog? Freek heeft, geloof ik, iemand op het oog. Hier is Maarten. En? Misschien kun je hem ook vertellen wie je op het oog hebt. Ik zie niet in wat Maarten daar mee te maken heeft. Wie is het? Je kent hem niet. Hoe heet hij dan? Richard Asher. Is je familie van de componist? Dat weet ik niet hoor. Voor iemands familie interesseer ik me niet. Ik geloof dat het een neef is. Hij studeert muzikologie. En wat zou hij hier dan moeten doen? Hij zou Free kunnen helpen met de muziekbibliografie. Kan hij dat? Ja, anders, anders zou ik hem toch niet voorstellen. Maar graanschuur werkte voor jou? Ja. Ontstaan er dan geen problemen? Ik dacht van niet. Als jullie er al bij voor zijn, dan vind ik het best. Ik zal het aan Balk voorstellen. Dag, Jaantje. Dag, Maarten. Ik wou je zo nog even spreken, als dat kan. Ik kom. Ja? Ja? Ja. Het muziekarchief heeft iemand voor de vacature Graanschuur meneer Escher. Wat is dat voor man? Een student muzikologie. Regel het maar met Bavelaar. Wel wij bespreken? Freek Matze was hier gisteren met een student in plaats van graanschuwen. Dat kan toch zomaar niet? Ik heb jaring Elshort gezegd dat hij dat eerst met jou moest bespreken. Echt met mij besproken? Dat is dan daarna geweest, zeker? Nee, laat maar. Ja, daarnet. Dat was toch niet nodig? Ik uh, kan het zelf toch wel opraten? Bart ik vind het goed. Dus ik kan hem inschrijven? Ik zal frek zeggen dat hij met hem naar je toe kan gaan. En in welke schaal moet hij dan komen? Gewoon de schaal van de studenten, het. Wat was het voor jongen? Nou, om eerlijk te zijn, nee, ik mocht hem niet. Gewoon niet. Hm, het leek me maar een beetje precies. We zullen zien. Je kunt met die Asje naar Bavelaar. Oh, nu ineens wel. Waar heeft hij die harde stukken? Bij zijn anus. Hij gaat niet op zijn bak. Ontlasting? Ja, ontlasting. Maar zijn er dan geen um, um, supposities voor? Zetpillen bedoel je? Ja, zetpillen. Daar hebben ze het niet over gehad. Wat gek. Bij mijn kat is dat toch ook niet zo gemakkelijk, denk ik. Waarom niet? Zo'n ding gaat er toch vanzelf in? Ik zou je toch zeggen dat het dan meteen weer uitkomt. Nee hoor, dat gaat er vanzelf in. Bij onze kat gingen ze zo in, tenminste. Toen hij een shock had. Ja hoor, ze zijn driekantig en ze gaan er zo in. Dag Hans. Maar bij een kat. Ha, ja. Een thermometer gaat er toch ook in? Ja, maar die uh, duw je erin. Nou, zo'n pil toch ook? Wat dacht jij dan? Wat dat vanzelf ging. Is een van je katten ziek? Nee, de kat van mijn ouders. Oh, borretje. Ik vertel net van die harde stukken. Ja. Drink je thee? Ik drink altijd thee. <laughs> Zie je dat nou pas? Nou, jij let ook goed op, zeg. Is dat Fries? Maar dat weet ik niet hoor. Ik vind het gewoon lekkerder. Moet het dan vries, hè? We zaten zaterdag in de bus naar de waterleiding duinen. En daar hoorde ik een man tegen de chauffeur zeggen: Wat heeft Jan met de pet nou helemaal aan zijn leven? Behalve dat hij zijn buurvrouw een keertje pakt. En, en wat zei de chauffeur? Die zou gedacht hebben, ik ben blij dat je mijn buurman bent. Kun jij nou zien of die vrouw op deze foto een ring heeft? Nee. Waar is mijn loep? Nee. Ik zie niks. Kijk jij maar eens. <lacht> Twee zwaar betaalde wetenschappelijke ambtenaren... bezig met hun werk. Ja, dat we zwaar betaald worden is mijn schuld niet. Voor mij hoeft dat niet. Schijnt je dwars te zitten. Ja, het zit me dwars. Ik weet er anders wel wat op. Wat dan? Al je geld aan de dierenbescherming geven. Goed idee. Maar je doet het dan maar niet. <lacht> ik zal er dus maar geen fiche van maken. Nee, alsjeblieft geen fiche van maken. Nou, ik doe het anders voor jouw lezing. Dat weet ik en dat waardeer ik zeer. Breng je er ook geen je neven? Nee. Moet dat? Vries je neven. Jij dan wel? Ik wel. Ik dacht anders dat jij uit een rood nest kwam. Mijn vader drinkt ook geen jeneven. Ja, en komt ook uit een rood nest. Allemaal geheel onthouders. Een paar jaar geleden kwam je op bezoek bij een oom... die je stond op tafel... en omdat die oom bang was dat hij zo vlekken... had hij de blauwe vaan eronder gelegd. Nou, ik ben blij dat het mijn oom niet is. Drink je dan helemaal geen alcohol? Nee, natuurlijk niet. Dat is er dan eigenlijk nog aan, aan het leven. Ad drinkt iedere avond een glaasje port uit de ijskast. Is dat zo, Ad? Ja. Dat vind ik nou lekker. Jij dan niet? Iedere dag zou ik wel veel vinden. Dat lijkt me niet goed. Ik begrijp niet waar dat voor nodig is. Ik kunt toch ook wel zonder die stimulerende middelen? Ik vind dat je daarin gelijk hebt, Tjitske. Het is een vlucht. Alleen heel gevoelige mensen hebben het nodig om te vluchten. Nou, oh, dan ben ik maar liever niet zo gevoelig. Wat zit je nou weer te lachen? Ik lach om op een opmerking van Tjitske... Ik vertelde over een man die tegen de buschauffeur zei dat het enige wat Jan met de pet aan zijn leven heeft is dat hij de buurvrouw een keertje kan pakken. Tjitske zei toen, die chauffeur zal gedacht hebben, ik ben blij dat je mijn buurman niet bent. Die opmerking van Sien vond ik anders ook heel mooi. Welke opmerking? Toen je vroeg of de uit haar eigen te pakken had gehad. Ik kan me dat niet herinneren. Ja, misschien heb jij niet zo'n dirty mind. Nee, help me maar herinneren. Dat ze antwoordde. Ik heb een spleet en daar zit telkens vlees in. Maar het is geen gat. <lacht> Wat bewaar me. Nee, dat is me niet opgevallen. Nee? Nee, ik zou terug moeten naar de eerste twee jaar van de middelbare school... om van zo'n dubbelzinnigheid te genieten. Nou, dan ben ik daar zeker nog niet aan ontgroeid. Meneer Goud, u overtreft uzelf. Ja... <lacht> Is Wichbold toch met vakantie? Ja, en de vries ook. Dus je moet alles alleen doen? Ja. Kan dat wel? Eens. Ja, dat kan best. Ja, met het bureau? Nee, die is er nog niet.